De Pakistanse rechtbank heeft vijf Amerikaanse moslims veroordeeld tot 10 jaar cel. De vijf de terreuraanslagen plegen in Pakistan en hadden contact gezocht met de Taliban om zich te laten trainen, zegt de rechter. De vijf werden eind vorig jaar in Pakistan Dan je links en rechts altijd wel iets leuks doen. Neem je Sun Park Zandvoort aan Zee. Links kunnen de jongens naar het reedscircuit en wij gaan shoppen. Rechts kunnen de jongens naar het heepenstap van Bloemendaal en wij gaan shoppen. En weer terug in Sunparks gaan zij naar het zwemparadijs aquafun terwijl wij... Ja. gaan shoppen natuurlijk. Ja, het is tenslotte weer weer een vakantie. Sunparks in the middle of everywhere.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 Ja e